We weten wel langs waar, maar niet hoe. We staan dus nergens. Oh, voorlopig even vermerken, voorlopig. Je weet toch dat bij het laatste oordeel de slechttrekken zeker zullen gestraft worden. We moeten dus gewoon wat geduld hebben. No, es verdad. No me lo creo. Ahora, pues si lo es. Eh? Los... Joder.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 Waarom heeft hij nog niet gebeld? Waar werk werkt moet hij toch al gehoord hebben over die diefstal. Hij zal geen risico's willen lopen. Komt de politie hier? Er zal maar eens een van die flikken hem moeten horen. Hoe heet je die vent van de alarmcentrale weer? Mas. Luc Mas. Ja, Dan moeten we zeker een van de dagen aan de tand voelen, Jan. Want je weet hoe dat stadspersoneel is, hè? Dat dekt mekaar. Eén van de dagen? Maar wat doen we dat nu? Eens kijken of er hier in de buurt al iets open is. Een café wilt je zeggen zeker? Ja, wat dacht je? Nog een museum? Vanheen. Kom eens hier. Vermeulen. Even een minuutje? Nee, ik moet naar een vergadering. Situatie hier evalueren. Ja, ja, kom maar eens mee, kom. Uh, volgens mij zijn de dieven over deze muur geklauterd. Ja? Waarom denk je dat? Nou, ja, bekijk de verf eens, hè? Hier ze.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 Buenos dias, Entre. Dank u, dank u. Uh, van in, van de Brugse recherche en inspecteur Vermeij. Sientense. Geen mocht gaan zitten. Uh, ja, dank u. Een aperitifje of iets sterker? Wel, als het voor u hetzelfde is, een duur. Die... Nee, nee, nee, koffie is goed. Het is eigenlijk nog wel een beetje te vroeg voor alcohol, hè, commissaris? Uh, ja, ja. Koffie, uh, graag. Uh. Zoals ze wil. Sophie?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 Maar waarom... Voorlopig hebben we het enkel over een mogelijke vluchtweg. Het Europa-college betrokken bij een kunstdiefstal. Ik mag er niet aan denken. Het zou onze reputatie een vreselijk deuk geven. Ja, dat begrijpen we volkomen. Daarom dat... Ja, zet maar alles neer. Alsjeblieft. Gracias. Graag gedaan. Dank u. Heren, alsjeblieft. Dank u. Ik ben wel de enige met een glas, maar toch... Salou, hè? <laughs> ja, het verrast me een beetje dat u de Zuiderse tour op gaat. Uh, bent u Spanjaard? Sin En u werkt hier als secretaris? Uh, ja, op vraag van de rector. Uh, oh, u zo. moet weten, ik ben oud-student van het Europa-college en... En uw studieresultaten waren zo schitterend dat men u meteen een job heeft aangeboden. Mm, nee, niet direct. Ik heb eerst nog een, durende enkele jaren gereisd en in verschillende ambassades gewerkt. Ah, een nuttige ervaring opgedaan? Ja, ja vooral talenkennis. Talenkennis. En ah, ja. voor deze job is dat heel belangrijk. Ja, ja, dat, ja. zal wel, dat zal wel. Hoe was uw naam ook alweer? Serrosa. Miguel Serrosa.